Als ik een politici op de televisie zie, denk ik nou vooruit, dan stem ik die. Maar als ik er dan nog eens zie, dan denk ik ja of die of die. Maar dan moet je mij niet vragen wie. Zie ik Melker denk ik ja, waarom niet het CDA, het lijkt mij een vrolijke persoon en hij speelt leuk saxofoon. Maar dan komt die roze Muller met zijn leefbaar Nederland, dat is ook een vlotte spreker en dan word ik weer onzeker. En dan zegt mijn buurman man, stem toch op die kale Jan uit Brabant met die zachte G, je weet wel van de SGP. Als ik een politici op de televisie zie, denk ik, goed, oké, okay, dan dus stem ik die. Maar als ik er dan nog twee zie, dan denk ik, ja, en die, en die, maar dat mag niet, nee, dat mag niet, alle drie. En dan zegt mijn buurvrouw: nee, die gozer van de VVD, die balkenende is niet slecht. Die zegt de minste wat hij zegt. En dan roept er eentje: Dijksteel, Dijksteel is een rode rakker. Dijksteel is een goede knakker. Dijksteel koppert voor de bakker. Of die fortuin van de SP, dat is ook een goed idee. Die zorgt tenminste dat Gods Woord regelmatig wordt gehoord. Als ik een politici op de televisie zie, krijg ik altijd schuiten in mijn knie. Want dan weet ik niet meer wie. De dokter zegt die is een fobie, maar volgens mij is het een allergie. Vroeger als we taartjes kregen, was ik ook al zo verlegen... Met zo'n grote volle doos, want als je er dan eentje koos... Koos je er wel zeven niet, en dat deed mij zo verdriet... Dat ik liever niet wou kiezen dan die zeven te verliezen... Of net als met vakantie, hoe moet ik nou weten waar naartoe... En voor hoe lang met wie en waar en in welke tijd van jaren... En met de fiets, de bus of lopen, of wat voor auto zal ik kopen... Of wat voor tegeltjes wil ik in de keuken? Heb je wel eens tegeltjes moeten uitzoeken voor de keuken? Weet je hoeveel, weet je hoeveel tegeltjes er zijn als je naar zo'n tegelhandel gaat? En je moet dat tegeltjes uitzoeken. Hoeveel tegeltjes, verschillende tegeltjes in een tegelhandel. Of in het restaurant, als je dan gegeten hebt, en ze vragen: Wil u nog wat toe? En dan komen ze weer met een hele lijst met 17 dingen. Ik word er zo onrustig van als je nou niet kiezen kan, zo als ik, wat moet je dan? Alle keuzes lijken goed, het is net of het er niet toe doet, ik weet niet wat ik ermee moet Met dat halve, dat onechte, dat gedraai, dat ongemak Als ik een politici op de televisie zie, dan denk ik jongens, jongens, jongens, wat een vak